In Freiburg in Zuid-Duitsland houdt een man al de hele avond en nacht... twaalf mensen gegijzeld in een snackbar. De politie gaat ervan uit dat de 36-jarige man gewapend is. Hij heeft brandbare vloeistoffen bij zich. De gijzelnemer is de eigenaar van de snackbar in Freiburg. Hij had gisteren voor de rechtbank moeten verschijnen... maar kwam niet opdagen. Onder de gegijzelden zijn bekende en familieleden van de man. Ze waren naar hem toegegaan om hem ervan te overtuigen... dat hij zich moest overgeven. De politie denkt dat ze worden gegijzeld... maar sluit niet uit dat ze vrijwillig bij de man zijn.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 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Apenstaatje, Nachtsuster is een manier om te twitteren en Nachtsuster@omroepmax.nl. Dat is de manier om een mailtje te sturen en als je dan je nummer erbij zet, dan hoef je niet eindeloos te proberen om een onbezette lijn te pakken te krijgen. Er is ook een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmax.nl/Nachtsuster en dan gewoon even links de chat aanklikken. En de Facebookpagina werkt ook, facebook.com slash nachtzuster. Nou, allemaal manieren om mee te doen aan dit programma... door middel van iets te vragen of een antwoord te geven. Zo wil Cor graag weten waarom de keekruimels die hij soms opzuigt met zijn mond van tafel niet in zijn longen terechtkomen. Wil André graag weten waarom het woord knecht opeens zo'n negatieve lading heeft? Want bijvoorbeeld een meesterknecht is volgens hem juist heel positief. Ziet hij dat nou verkeerd? Vraagt hij zich af 0800 1121. Uh, Toon en Hennie die vragen zich af waarom sommige kleuren die in de natuur zo goed samengaan, bijvoorbeeld verschillende tinten blauw, opeens zo kunnen vloeken dat kleuren blauw niet samengaan. En uh, eens even kijken, Valentijn die wil dus weten waarom witte bonen duurder zijn dan bruine bonen en waarom die witte bonen in tomatensaus worden gestopt. Uh, maar dat hoeft u niet altijd, hebben we net vernomen van Marika. Jan Musters wil meer weten over de naam Marlies. Uh, Paul Hemming wil graag weten waarom een man even rust nodig heeft... tussen twee orgasmes in. En Lies Veldstra wil graag weten waarom taal zich ontwikkelt als we tevreden zijn over de dingen die zich vervolgens toch gaan ontwikkelen. We gaan bijvoorbeeld met z'n allen groter als zeggen... en gebruiken stopwoordjes zoals zeg maar en zeg maar gewoon. En Maria Heinz wil weten waarom een witte ader met rood bloed... er opeens in je pols bijvoorbeeld blauw uitziet. Dan nog die vragen van Marika van zojuist... in welke olijfolie kun je wel of niet bakken? En waarom gaat de anti-aanbaklaag van de koekenpan altijd op den duur stuk? Dat zijn de vragen die nog openstaan. En antwoorden zijn meer dan welkom. Vooral via 0800-121. En dan is het 4 over 4 traditioneel het moment... dat we een discoplaatje draaien op Radio 1... bij Nachtzuster van Omroep Max. En zo ook vannacht, hoor. Ja, er mag weer gedanst worden, ook thuis. Laten we allemaal wakker worden met disco. Op de maat wakker worden, noemen we dat. Maar Sarah is dit op Radio 1... En Margarita. Zo, er mocht gedanst worden, maar Sarah en Margarita was dat. En ik hoor net uh, van Jochem in de chat dat uh, uh, als je eenmaal pyjama erin hoort, dat het nooit meer uit je hoofd gaat. En daar heeft hij donders gelijk in, ja. Freek Zwarteveen, goeienacht. Freek, we zijn er weer. Ben je eindelijk aan de beurt? Zit je niet op te letten? Gooi mij. Ja hoor. Via wat, soort, uh, wat voor uh, systeem bel jij? Ruimtestation? Ja, bijna wel. Zo klinkt het wel een beetje. Ik heb geen idee hoe het komt, maar, maar radio is uit. Is je radio echt uit? Ja. Moet je, ja, maar zie je, hier je moest even gaan liggen. Nee, ik ga zitten, denk ik. Oh, gaan zitten juist. <lacht> was dat het? Zeg, Freek, wat uh, kunnen wij voor elkaar betekenen? Um, ik heb een vraag, dat kwam laatst weer eens langs op tv en dat vroeg ik me al langer af. Als er bepaalde regeringsfunctionarissen in functie treden, dan bieden ze hun geloofsbrieven aan. Ja. Wat zijn geloofsbrieven? Oh ja. Hm. Heb ik dan wel eens afgevraagd. Ja, dan zeg je zo wat. Met, vooral in het buitenland met consuls ambassadeurs en uh, ambassadeurs. Ja, Moeten die geloofsbrieven hebben. weer... Uh... En wie geven ze dat en wat doen ze ermee? Ja. En wat als je ze niet hebt? Ja, daarom. Ik weet niet eens wat het is. En uh, uh, moet je dan, als je official bent, ook thuis een geloofsbrievenbus hebben? Uh, dat zullen sommige mensen misschien wel hebben, ja. Gewoon uh, dat je die uh, altijd bij je hebt. Ik weet het niet. Maar daar was ik wel nieuwsgierig naar. Nou, goede vraag. En ik had ook nog even een, een, een opmerking naar aanleiding van de gesprek. Dat ging drie kwartier geleden over de groene eieren eten. Ja. Ik weet in ieder geval wel een manier om te voorkomen dat ze groen worden. Oh, hoe dan? Je moet gewoon je eieren opzetten en als je nou... Als ze dan koken, dan zet je na twee minuten het gas uit. Nou, dan kun je ze een kwartier in water laten staan. Maar dan worden ze ja. nooit gedaan, maar wel hard. Het is op zich is het een goede tip natuurlijk, Freek. Maar ja, de clue was dat Cor vergeten was dat hij de eieren nog op had staan. Ja, precies. Ja, en toen wilde hij graag weten... Of dat slecht was. Of hij ze nog op kon eten. Ja. Daarom, maar toen ging het met radio aan, dus ik had niet helemaal de cloe van dat verhaal. Maar, maar het is wel, het is sowieso het een wel een goede die tip. tip al delen. Als je dan wil besparen, dan kun je altijd het beste gewoon inderdaad, uh, zodra ze goed koken, de, de, het gas in ieder geval uitzetten. Uitzetten. Dat is, want de eieren beginnen al te stollen bij 80, 90 graden. Dus het hoeft helemaal niet te blijven koken. Nee. Op het moment maar, dat het kookt is het veel heet genoeg dat ze toch hard worden, helemaal stollen, maar dan worden ze nooit groen. Maar ja, moet je dan ook je kooktijden aanpassen? Uh, nee, ja, als ze twee minuten koken, ja. of drie, dan zijn ze zacht. Maar je kan in principe na twee minuten het gas al uitzetten. Oh. En dan laat ze gewoon in het hete water staan nog tien minuten, dan zijn ze zeker hard. En nooit, en nooit groen. Nou, de, de, die gaan we meteen toepassen thuis, Freek. Dank je wel. Probeer het maar eens. <laughs> ik ben benieuwd. Jij ja, ik heb nog nooit groene eieren ge, ge, gehad. Dus ik doe sowieso... Maar ja, ik vergeet ze ook zelden. Ja, maar goed. Nou, dat de... was het. En dan ben ik helemaal nieuwsgierig naar de geloofsbrieven. Ja, nou, geloofsbrieven. Bel als je weet hoe en wat en waar en wanneer en waarom 0800-1121. Dankjewel, Freek. Tot horen weer. Hoi. Marleen. Ja, hallo. Ik vraag me af of de lijn een beetje een beetje goed is. Want Ik zit niet in mijn ruimte te filmen, maar ik geloof dat het niet zo goed is. Ik hoop dat je vraagt of de lijn een beetje goed is, want het is die niet, hoor. Wat? Nee, nou, dan gaan we afbreken. Oh, jij bent ook uh, jij bent ook grondig. Ja, maar ja, ik bedoel, elke keer thuis en de helft is niet staan, Is het geen leuke radio van alles, toch? Nee, daar zit wel wat in. Maar ja, kunnen we het niet oplossen? Kun je niet je linkerhand omhoog steken? En met je rechtervoet achter een boom? Ja, ik ga het nu even proberen. Eén moment. Ja, heel even ondersteboven gaan hangen of zo, kijken wat er gebeurt. Eén momentje, ja. wil ik nou te horen of niet? Ja, dit, het lijkt bijna wel beter te zijn. Maar het is het beste als ik mijn mond hou. Dus ga jij maar praten. Uh, nou, het ging even over de taal. Het ging eigenlijk over twee dingen. Ik hoor zoveel vragen en antwoorden dat ik eigenlijk al namelijk meer weet waarover het gaat. Maar uh, waar ik over belde was over de taal. Yeah. Uh, waarom die taal veranderd is, dus dat is niet helemaal duidelijk. Maar uh, ik heb geen taalrichters gestudeerd. Maar ik, heb, ik kreeg wel heel veel talen. Ja, Marleen, het spijt me. Ik, ik waardeer het echt heel erg dat je het probeert, inderdaad. Maar hiervoor heb ik dan de chat. Want ik kan je verstaan met mijn koptelefoon op. Maar in, in de chat zie ik allemaal mensen zeggen... ik versta deze meneer niet. Dus dan weten we al dat het verkeerd zit. Dus dank Marleen. Sorry. Hoi. Toos, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo, moest horen, nou, ik heb twee ja, antwoorden, ik hoor, misschien ja. wel drie zelfs, ja. over die potten witte bonen. Die zijn volop gewoon in de supermarkt verkrijgbaar. Oh, gelukkig. Echt alleen witte bonen in de pot. Ja. Want ik eet ze iedere week een keer, want ik vind ze zo lekker met appelmoes. <laughs> Niet witte bonen in tomatensaus, maar witte bonen in nee, appelmoes. Nee, en je hebt ook nog witte bonen met gesneden... Spersiebonen erbij in potten. Uw, dat lijkt me viesig. Nee, oh, dat is zo lekker. Oké. Okay. Een lekkere haakbal erbij en gebakken aardappeltjes. Eeuw. Nou ja, nee, ja. Dit, maar dit, dit, het hoeft niet vies te zijn, maar het lijkt me echt heel vies. Witte bonen met spersiebonen ja. versneden. Maar ieders ding, ja. Ja, want als jij gewoon spersiebonen eet, zitten ook witte bonen in. Niet waar? Die zitten ja. in de spersiebonen? Ja. Oh. Dat let maar eens goed op. Ja, nou dat lust ik wel. Ja, He. Maar dan hebben we wat anders, die mevrouw met die direct handig is met die heet kraan. Ja. Dan moesten gewoon een andere kraan nemen waar geen knoppen aan zitten bij een hendeltje. Ja, precies. Nee, die dat, dat, was al even voorbij gekomen, Toos. is een beetje in slaap gevallen. Ja, dat gebeurt vaker. Ja, dat geeft ja, niet, want er waren dat... ook luisteraars in slaap gevallen. Dus is voor iedereen, is iedereen. Ja, want ik, ik heb ook al gemerkt dat ik wel een vraag gemist heb hoor. <laughs> ik ligt de hele nacht al wakker, maar verder. Nou ja, dan denk je dat je wakker ligt en af en toe pik je ja, toch een tukje nee, mee. Nee, maar eigenlijk wel iedere uur hoor ik het nieuws, dus... Dat uh... is het belangrijkste. En dan had ik ook nog even toch een opmerking over dat woord knecht. Ja. Ik denk toch dat dat komt van het woord dat je iemand kan knechten. En dat is dat je ja, eigenlijk als een slaaf behandelt. Ja, en dus is het toch, heeft het toch betekenis. een negatieve associatie, hè? Ja, ja. dat was ja. mijn idee. Nou, goed gewerkt, hoor, Toos. Ja... Ja, nou ja, je klinkt een ben beetje ontevreden. Oud, maar, uh... Hoeveel, hoe oud ben je dan? 81. Dat is helemaal niet oud tegenwoordig. Kun je minstens 111 worden? Ja, probeer ik ook. je gaat nee, nog hoor. even mee. Nee, ik ja. ben 95 genoeg. Echt waar? Ja. Maar dat is nog maar 14 jaar, Toos. Ja. Ja, kun je wel zeggen. Ja, maar bij ons moeten de dames, de vrouwen en de familie worden ongeveer die leeftijd. Ja, dan weet je een beetje waar je aan toe bent, hè? Ja. ja dat is dan Omdat wel is weer prettig. ik ben 96 geworden. Nou, ik, ik denk dat je. Ik, jij haalt de 100 wel. Ja, ik ben gelukkig nog goed van geest. Maar ah. de rest is gammel hoor. Ja, ja, dat is dan een hoopdarigheid. Maar bel nog eens als je, de, als je zeg maar de 94 in ieder geval nadert. Kunnen ja. we even kijken hoe het dan, uh, hoe het dan ja, is. Ja, dan ben jij ondertussen ook met pensioen. Echt niet? Ik ga niet met pensioen. Tegen die tijd dat ik aan pensioen toe ben, dan is de pensioenleeftijd 88. Ja, dat vind ik ook helemaal niet erg. Bedankt, Toos. Veel succes met je programma. horen. Ik ook. Ik vind het leuk om te horen dat jij het leuk vindt om te horen. Dus iedereen weet het. Ja, zo kunnen we een poosje door. Ja, dat doen we niet. Dag, Toos. we Doeg. Doe het plezier. Ja, goeiedag, uit Hallo. Zo doet iemand zijn naam een beetje eer aan? Over de bruggen. Ja. Niet? Daar. Ja, dat ja, hangt van vanaf van welke kant je komt. Maar ja. Ja, ja, ja, vanaf de polder. Hè? Ah, oh, daar vandaan. Achterit, ja. even een grapje over een ei. Dat zou ik ooit eens doen. Als je aan de ene kant van het ei een gaatje maakt aan de andere kant van het ei. Ja. Je blaast tegenaan wanneer je hem gekookt hebt. Dan knalt hij er zo in één keer uit. Nou, dat dacht ik ook een keertje te doen. Ik zat de krant te lezen. Ik dacht, ga het proberen. Ik had het gezien, dat lukte. Maar wat was er nou gebeurd? Ik had het ei niet goed doorgekookt. Dus er kwam dun spul uit. Zo over mijn krant heen. Uh... Dus als je het doet, doe het dan wel goed gekookt. Ja, goed en dan gekookt. Lukt het. Tot, het, tot de een... binnenkant groen is. Ja. Juist. Ik ben nu een lekker eitje. Dan mag ik denken, aan mij het Iedereen krijgt zin maar... in de eieren nu. Ja, ja <laughs> ik, ik, ik heb 2,5 uur lopen bellen voordat ik eindelijk doorkwam. Erg, hè? We dus je denk, even nou, mailen. De nacht, nou, ze mag al bijna voorbij een lekker eitje maken. Ja. Maar als je ja. te veel eieren is, zeg maar dat je cholesterol omhoog gaat. Totdat ik gisteren in de krant las dat er een mevrouw ergens in Drenthe 111 jaren schoorde... En haar geheim was elke dag een eitje. Ja. Nou, wat is ja. nou waar, wat is nou niet waar? Ja, dat, ja. ja, ja. Nou ja, het, het, het varieert ja. een beetje, ja. Dus is het nou cholesterolverhogend of is het nog niet ik bedoel. Ja, het is wel cholesterolverhogend, maar dat wil niet zeggen dat je er geen 111 mee kunt komen. Nee, dat blijkt dus. En, en elke dag een eitje. Denk, nou is dat er niet te veel, dat zijn er toch zevende week dan. ja. Ja. Nou ja, ik, ik, volgens mij is het te doen hoor. Maar 0800-1121 als iemand daar maar, maar, een... Maar uh... ik, ik heb nog een vraagje hoor. Ja. ja. Um, abneus. Schijnen heel veel mannen te hebben waarvan ik er één ben. Ja. Is het gevaarlijk of is dat niet gevaarlijk tegen? Je moet een tennisballetje in je shirt doen. Maar als ik op mijn zij leg, dan hoort uh, mijn uh, vriendin hoort dat nog. Mm. Um, kan je smorgens gewoon niet meer wakker worden bij wijze van spreken? Is het nog dodelijk ook? Ik weet het niet. Ik ben eens naar de dokter geweest. Ik zeg van, ik heb er last van. Hij zei, ben je moe overdag? Ik zeg, nee. Hij zei, oh, dan hoef je niet naar zo'n uitslaapcentrum. Um, dus ik ben niet verder om met zo'n zo zo fles naast je pet te gaan liggen... dat zie ik nog niet zo zitten. Misschien zijn er andere creatieve mogelijkheden. Maar de, even voor mij, voor, voor mij hè? want we hebben het namelijk... Um, uh, ik zeg altijd, als het een medische vraag is... Ja. dan moet je ermee naar de dokter. Want okay. het is daadwerkelijk zo... En ik, ik dat, dat uh, aan slaapapneu of daaraan verwante uh, uh, uh, uh, dingen... Ja, om het maar heel ja. simpel te zeggen... Dat, ja. dat kan echt heel gevaarlijk zijn. Dus, en wij hebben geen idee in hoeverre uh, jij er last van hebt. Dus als wij je straks uh, tips en trucs gaan geven... van met tennisballen in je shirt en zo en jij gaat dat proberen... Ja. Dat is niet de bedoeling. De, de, de, de, de, de, dus het... Nee, een heel, heel verstandig antwoord. Ja, dus, maar het is ja. Natuurlijk, eigenlijk is het, is het natuurlijk enorm uh, misleidend dat ik dan de nachtzuster heet en dat ik geen medische vragen in behandeling wil nemen. Ja. Dus ja, uh, daarvoor maakt, mijn maakt excuses. Uit. Ik, heb hem, ik heb hem gesteld ja. en ik ben er wel bij de dokter geweest. Die zei van ja, als je niet moe bent dan, dan valt het allemaal wel mee. Hmm. Maar het idee dat je adem even inhoudt een paar seconden. Ik merk ja. er niks van, s'morgens niet, ik word vrolijk wakker. Mm -hmm. Maar toch het idee dat iemand anders naast je dan af en toe schrikt. Nee, jongen, hij gaat de pijp. Ja, nou ja, en sommige... Heb plan? Nee, maar ik bedoel, dat, dat moet je, je huisarts heeft er ongetwijfeld verstand van. Maar ik kan je vertellen, er zijn gradaties in die variëren van niks aan de hand tot mm -hmm. dit is echt heel erg. Ja. Ja, en waar nou, jij zit... moe zijn, nou, ik borst van de energie. ja. Nou, maar bij twijfel nog een keer naar de huisarts, want ik vind het toch een angstig okay. idee dat ik volgende week gebeld word door jouw vrouw of vriendin die zegt van, nou, jij zei een tennisbal in je t-shirt. Ja, nee, oh nee, levensgevaarlijk. Ja, precies. staat er niet, ondanks de zorgvuldigheid is de programma maken niet aansprakelijk voor een giftige de Ja, zoals in mijn krant. Dat, dat is dat nog eens een mooie, gedekt, hè? dat ga ik doen. Ja. Ja, wat nou, je doet, ja, dankzij de zorgvuldigheid van de gestelde vragen en de antwoorden daarop, is de programmamaakster niet verantwoordelijk voor eventueel geleden schade. Ja, dat zijn nou. ze. Ja. En in het, verleden, in het verleden behaalde resultaten uh, uh, bieden geen garantie voor de toekomst. Ja. Tot aan de deur. Ja, precies. Nou, heb ik heb nog één grappige vraag. Oh. Sommige mensen hebben het over waar zit hier uw en waar zit hier hurk hurken. Nou, ik ja. weet het nog steeds niet. Nee, nou dat vind ik wel een goeie. Die pik ik nog even mee hoor. Waar zit hier hurken en waar zit hier lurken? Ja. Even zo. En je hurken, daar kan ik me altijd wel iets bij voorstellen. Ja. Want die zitten volgens mij ergens bij je heupen. Ja. Want als je hurkt, doe je dat vanuit je heupen. Klopt. En je lurven, denk ik, ik altijd... Dat je bij je lurven. Ja, ja, dat deed mijn vader altijd en die greep me dan ja. in mijn nek. Maar of daar nou daadwerkelijk lurven zitten, dat weet ik niet. Nee. Volgens mij, ik nou, hier heb ik 2,5 uur op zitten wachten. Ja, maar je hebt het ook ik wel nou, heel goed gedaan. Dan heb je er een beetje van genoten? Ik vind jouw programma altijd waanzinnig. Ja. En ik was vanavond bij mijn vriendin uh, Maria... die uh, constant altijd naar jouw programma in bed ligt, uh, ligt te luisteren. Ja. Dus ik denk, als ik nou wat eerder... dan hoort ze dat nog, Maar ik uh, denk dat ze nu... Uh, echt Maria in slaap is. Want dan ben je eindelijk Maria in Arnhem, ik ben thuis. Ach, oh, schatje. Oh. Ja, dat is het, inderdaad. Ja, maar jij ook. Dank je wel, nou, Ja, jij ook, bedankt, Arsch. We beginnen at... voor de volgende keer. Ja, en dan uh, probeer ik je sneller door te laten. Goed? Helemaal goed. Oké, okay, doei. Dank je wel. Tot vanavond. Bye ja. 0800 1121 mevrouw Aarts. Hallo. Hallo. Uh, ik ik had nog een vraagje, tenminste aansluitend op dat, dat blauwe bloed. Hè, met ja. die aderen. Ja. Heel toevallig heeft mijn man, die heeft deze week een ziekenhuis gekregen. En die heeft in allebei zijn handen, heeft hij dan uh, zo'n infuus aangesloten gekregen. Ja. En daar krijg je bloeduitstortingen van. Dus hij heeft twee mooie, prachtig blauwe plekken op zijn handen. Dan zou je denken dat blauwe bloed, hè? Ja. Heeft hij dan werkelijk blauw bloed in zijn aderen? Dus ik wou alleen maar zeggen, het zijn niet alleen die aderen die blauw zijn... maar als je een bloeduitstorting hebt, dan zijn het ook grote blauwe plekken. En een blauwe plek heet natuurlijk ook niet voor niks een blauwe plek. Juist, ja, juist. Ja, ja. Dat zijn nou, die... alleen maar redelijk ja, als aanvoeging. Uh, Heel goed hoor, mevrouw Arts. Ik zet hem er even bij. Is, is het een beetje goed met uw man nou? Hij is gelukkig weer terug, ja. Ah, dankjewel. Nou, pas goed op hem. Ja, uiteraard. Ja, dat, ja, dat, dat, dat dacht ik al dat het wel hey, goed uh, komt. Veel succes verder met je programma heb je niet nodig, want je hebt al oneindig veel succes. Dankjewel. Hey, tot tot horen, hè? <laughs> ja, oh, nee. hetzelfde dag. Uh, Achter, sorry. Er komt uit lange wachten. Geeft helemaal niks. Nee, bedankt en een goede nacht oh. nog. Herman van Veen Dankjewel. op Radio 1. Blauwe dag. plekken. Als een hond heb ik staan Janken. naar de sikkel van de man. Om de hemel te bedanken.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 Ik ga niet tot op het bord, nu ben jij de doodverklaarde. Ik leef weer als een jonge God, ik heb overal blauwe plekken van jou, blauwe plekken van jou.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 Ik breng jou in discredie, terwijl ik drink uit zilver schade. Een ander vrouwtje hoef ik niet. Nee, ik vroeg niet in de aarde, ik ga niet. I'll Zo'n bijzondere zanger blijft dat Herman van Veen op uh, Radio 1 met blauwe plekken. Marleen, is het nu beter? Ja, ik hoop het. Ik hoop Wat goed. dat mensen weer gaan chatten. Ja, zo is het goed. Ben je in een boom geklommen? Ik ben in een boom geklommen. Ja, zo mag de ik, de ik het horen. Ja. Helemaal toppen hier. Ja, want ik was wel heel benieuwd naar je verhaal. Want jij had een, een antwoord voor degene die over de taal belde. En die zich afvroeg waarom taal zich maar blijft ontwikkelen. En we dingen die we op het ene moment nog als fout beschouwen... het volgende moment of gewoon gaan gebruiken... of zelfs als stopwoord uh, introduceren. Ja, het, uh, het, ik heb geen taalwetenschappen gestudeerd... Maar ik, ik spreek wel heel veel talen. En ik heb mij daarom afgevraagd... waarom... Uh, ja, in bepaalde talen dingen zijn zoals ze zijn. Mm -hmm. En uh, ik, ik ben er toch wel een beetje achter... dat er een soort een globaal... Uh, universeel, uh, universele taal is. En die taal is dat wat wij uit willen drukken. Ja. Of je nou op de Noordpool geboren bent... of waar dan ook. Wij willen iets zeggen. Ja. En dat... Wij hebben alleen maar de taal om dat te doen, eigenlijk. Of dat is het ons grootste communicatiemiddel. En um, die taal is heel gebrekkig. Mm -hmm. Wij kunnen ons eigenlijk helemaal niet goed uiten met die taal. Wij kunnen helemaal niet zeggen wat we willen met die taal. En daarom heb je ook continu conflicten en dat soort dingen. Nou ja, we weten er allemaal alles van, denk ik. En um, op een gegeven moment ontstaat er een soort tekortkoming in die taal... wat we willen zeggen... En dat gaan we opvullen met iets. Ja. We zeggen bijvoorbeeld... het woordje zeg maar, dat, dat zeg ik ook hoor. Ik zeg ook ja. heel veel zeg maar. Ja. Het is een tekortkoming. Je wil iets zeggen. Je weet niet helemaal wat. Dus je zegt zeg maar. En je hoopt dat degene je het zegt... begrijpt dat jij niet helemaal precies... omschrijft wat je bedoelt. En, uh, maar er zijn ook dingen zoals... hun hebben, wordt er heel veel gebruikt... of hun zijn. Ja. Nou, uit ja. een boze... Um, maar dat is eigenlijk helemaal niet uit en boze, want um, als je het over hun hebt, dan heb je het altijd over mensen. Ja. Als je zegt, um, hun staan in de schuur, ja. dan heb je het niet over de fietsen die in de schuur staan. Nee. Je hebt het over personen. Ja. En dat, dat hun wordt vaak uh, gebruikt in, um, ook om iets te benadrukken. van uh, Ik heb het niet gedaan, hun hebben het gedaan. Eigenlijk hebben alle Romaanse talen hebben daar een vorm voor. Het Nederlands niet. In Nederland heb je jij en je. Um, je hebt uh, zij en ze. Maar je hebt voor dat, dat, dat, uh, dat hun, om dat te benadrukken, heb je niet een goed woord. Dus gaan we dat gewoon invullen. Zeggen we nou ja, hun. Hmm. En vervolgens zeg, zeggen de taalkundigen, ja dat is helemaal niet goed. Maar mensen willen dat toch zeggen, dus ze gaan er gewoon mee door. Nou, had je dat groter als en dat groter dan, ik denk, ik weet dat niet zeker hoor, ik gok dat een beetje, maar het is heel verwarrend. Want je zegt, het is even groot als, ja. en het is groter dan. Ja. Dat wordt dus ontzettend verwarrend. Ga dat eens iemand uitleggen. En wat doen wij nou? Wij pakken die vorm die het beste loopt. Een, ja. na, een, een D die naar een R komt, dat loopt niet lekker. Dus wij pakken de vorm die het lekkerst loopt, we zeggen groter als, dat loopt gewoon beter. En doen we het nog honderd jaar, dan is het gewoon uh, taalkundig aanvaard. En uiteindelijk, kijk, wij konden uh, al lang praten voordat we konden schrijven. Dus dat is helemaal niet erg dat dat gebeurt. Want er is niks misgegaan met die taal toen wij niet konden schrijven. Die taal is toen ook geëvalueerd. En wij konden ons toen ook prima uitdrukken. Dat is niet beter of slechter geworden. Ja, dus al die regels die zijn weer aan dat schrijven verbonden geraakt. Maar ondertussen praten mensen gewoon vrolijk door en die denken: Ja, ik schrijf het nu niet op, dus ik zeg het zo. Maar uh, uh, het is toch eigenlijk al best wel lang dat bepaalde regels uit de taal uh, uh, vastgelegd zijn. En op een gegeven moment gaan we het steeds meer fout doen: zoals inderdaad, uh, groter als of groter dan. En op een gegeven moment gaan zoveel mensen het fout doen... dat we besluiten dat het goed is. Ja, maar we besluiten... Het duurt even... Want die regels hebben wij voornamelijk opgesteld... omdat we zijn gaan schrijven. Mm -hmm. Praten deden we al heel lang. Ja. En, uh, maar wij praten de hele dag. Wij schrijven dat niet op. En wij willen dingen uitdrukken. Dus mensen gaan dat toch doen. Mensen gaan dat toch zeggen. Want ze willen iets... ...iets anders uitdrukken. Nou, En dat hun is daar dus een heel groot voorbeeld van. Maar zo heb je ook... Uh, ...in de Nederlandse taal... Wij, ...wij pakken heel veel van andere talen. Hè? En dat, ja, dat zit in onze cultuur. En dat past niet altijd helemaal lekker. Dus dat heeft een tijd nodig... ...om dat een beetje in te passen in de taal. En dat wringt soms heel erg. En dan... Um, uh, dat, dat, dat, dat heeft zijn beloop nodig. Dat kan soms 100 of 500 jaar zijn voordat dat daar uh, slijt. Maar um, een van de dingen die wij niet goed meer gebruiken is de subjunctief. Die je in heel veel talen nog wel hebt. En dat subjunctief is um, leven de koningin. Dat is ja. het werkwoord leven. En dat is een subjunctief of uh, uh, uh, mogen iemand ons behoeden. Dat ja. zijn allemaal subjunctieven. Ja. Maar die vorm is een beetje weggeraakt. Maar wat wij doen, wij gaan tussenwoorden daarvoor in de plaats zetten, want die vorm hebben we toch eigenlijk nodig. Wij zeggen niet van het is zo, wij zeggen het kan wel zo wezen. Wij zetten het woordje wel ertussen mm. en we gaan het zijn veranderen in wezen. Nou, ik heb nog nooit het werkwoord wezen gehad uh, op de lagere school en iedereen zegt het. Ja. Iedereen zegt, ja, kan wel zo wezen. En wat wil hij nou uitdrukken? Hij wil uitdrukken dat hij eigenlijk niet helemaal zeker is. Dat hij het er niet mee eens is. Hè, maar dat het wel eventueel zo zou kunnen zijn. En dat is de goede vorm. Maar die gebruiken we niet. We gaan het automatisch opvullen met andere woordjes. Omdat we iets, er ontbreekt iets aan die taal... En de, en, de, en de oorspronkelijke vorm van het kan wel zo wezen is het mogen zo zijn. Ja, dat zegt niemand meer. Nee, precies ja. Ik vind het, nou, <lacht> ik vind het wel lastig hoor. Want uh, ja, als jij het namelijk zo vertelt dan denk ik van ja, je hebt wel een punt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er gewoon enorme hekel aan als, uh, als mensen zich niet in de, aan de regels van de taal gaan houden. En het dan opeens wordt besloten dat we de regels gaan aanpassen. Dat vind ik moeilijk. Ja, maar dan hebben we eigenlijk een volgende vraag... waarom je dat moeilijk uh, vindt. En ik denk dat je dan echt op een psychologische vlak gaat. Nou ja, naja, nee, ik je vind het gewoon moeilijk je omdat ik heel nee, ik heb erg... nee, om... op school altijd geleerd, het moet zo. Nee. Ja, en daar heb je heel veel moeite voor gedaan... Ja. om dat zo te kunnen doen. En vervolgens ja. zegt iemand, nou, laat maar zitten. Dan denk je, ja, hallo... Ik heb bijna twaalf jaar op school gezeten... om dat uiteindelijk eens onder de knie te krijgen. Ja, dus het is, het is heel logisch dat dus je zegt... Ja. ik wil dat helemaal niet. Ja. <laughs> maar, maar dat is natuurlijk weer... een, een iets ander punt. Dat, dat, dat raakt een ander punt... dan de ontwikkeling van de... Van de taal zelf. Nee, maar het... uiteindelijk, uiteindelijk willen we iets zeggen. En het, het is heel frappant dat dat, waar je ook op de wereld vindt, dat mensen hetzelfde uit willen drukken. En daar ja, andere vormen voor gaan pakken. Maar alleen, even uit de boom nu. Het is, het is zo dat als je met z'n allen afspreekt van we gaan nu waterpoloën. En ik ga heel erg mijn best doen om heel erg goed te leren zwemmen. En heel erg goed te leren die bal in dat net te gooien. En jij uh, hebt geen zin om te leren zwemmen. En je zegt. Uh, en tegen die tijd dat iedereen heel goed kan zwemmen en die bal in het net gooit, zeg jij, ja kom jongens, we gaan er nu uit, we gaan handballen. <totieOK> nee. Ja, ja dat is het vring. Is, dat is wat zo vringt bij mensen. Maar het is, de taal is natuurlijk niet een spelletje wat je aan het doen bent. Het is niet... Je hebt, die taal is nooit afgesproken. Wij spraken al lang voordat we konden schrijven... of dat we maar ook iets afgesproken hadden. Sprak iedereen, konden wij die taal al gewoon... Spreken. Nee, maar als we en... het ene moment aan het handballen zijn... en dan weer aan het waterpolen en we gaan dan paardrijden... worden we natuurlijk nooit ergens heel goed in. Nee, maar het heeft gewoon de tijd nodig. Daar gaan ook generaties overheen. Je kan niet, als je nu gaat zeggen van nou, jongens, hun hebben is goed. Ja. Ja, dan breekt er in Nederland bij wijze van spreken een taal, een, ja. een oorlog uit. Ja. Dus je zal dat zover moeten laten evolueren tot men, totdat algemeen geaccepteerd is. Ja. En dan gaan mensen zeggen, nou, we gaan het veranderen. Maar dat is nog niet hoor. We kunnen het ook uh, een halt toeroepen. Ja, ik ben het juist wel handig gevoerd, want ik denk, ja, het dient een functie, het heeft een functie. Ja. Nou, nu het ga ik door Marleen, want taal. ik waardeer het echt heel erg dat je in die boom bent geklommen, maar zo is het dan genoeg geweest. <laughs> ja. Kom er maar weer uit. Dank je wel, hè. Niet het programma, en uh, geen run hebben meer, hè. Nee, ik, uh, ik zeg maar gewoon dat ik gewoon zeg maar zeg. Dank je wel, Marleen. Dag. dag hoor, dag. Dag. 0800 1121 Paul. Goedenacht. Wauw. Hallo. Hey. Uitreed. Dat is Het lang geleden. Heel... <laughs> ja. ja, dat komt. Ik, heb wel ste ik luister wel steeds hoor. maar oh, dan is het goed. Er zijn geen vragen die ik allemaal weet. Ik weet ook niet alles. Maar ah, ik heb ook al heel lang geen dropjes meer gekregen. Ja, dat komt helemaal in orde. Nee, dat geeft niet. Want het is ook. Ik, bedoel, ik ben nog steeds niet verkouden geweest. Dus het is, uh... Nee, maar dat weet ik. Nee hoor, dat komt helemaal. Dat is prima. Dankjewel. Nee, het hoeft echt niet, Paul. Het was maar een grapje. Maar vertel ik, eens. Want, want je weet waarschijnlijk meer over het blauwe bloed, of niet? Ja, de... vertel. Het blauwe bloed. Ja. Ik, ik krijg allemaal mensen in de drooghisterij met allemaal blauwe plekken en wat heb je oh, daaraan. moet je even de politie bellen. En dan hebben bellen. ze allemaal smoezen dat ze tegen een lantaarnpaal zijn gelopen of zo, maar ze hebben gewoon ruzie gehad. Maar ja, maakt, jij ja, maakt een grapje, rechter. maar gebeurt dat vaak? Ja, ja, best wel, ja, ja. ja, ja ja, maar ook uh, gewoon uh, mensen stoten zich vallen en, en doen wat en maar dat geef zijn echt al. gewoon uh, zich stoten. lekker anika erop smeren en dan komt het helemaal goed. Oh, nee, kijk. Anika, trekt het een beetje open en dan uh, gaat het blauwe vaak sneller weg. Maar hoe maar kan ik... het dat het blauw is terwijl je bloed rood is? Nou, de, de, de, ik zat even. De, de wand van de slagaders is wit. Hè? De, de, ja. de, de, en er stroomt helder rood bloed erheen. Maar dat zijn slagaders die zitten binnen in het lichaam. Ja, die zie je niet. De, ge, juist. De gewone aarders, die vaker aan de oppervlakte van het lichaam liggen, is de wand dunner en bijna doorzichtig. En door die aarde stroomt zuurstofarm bloed. En dat ja. is donkerrood. Ja. Nou, dat, dat een aarde er van buitenaf blauw uitziet, komt dan ook doordat de wand van de ...de kleur van het donkerrode bloed dat er doorheen stroomt, ...als het ware een beetje vertekend. Aderen liggen bovendien onder enkele lagen weefsel... ...waardoor ze niet rood, maar blauw door de huid heen schemeren. En dat komt eigenlijk door onze huid, is geel. En dat, dat, dat donkerrode bloed, als je dat... ...ja, iemand, mensen die iets van kleuren weten... ...weten dat donkerrood en geel... ...dat het ook naar de blauwe kleur gaat... Daardoor, het vertekent als het ware het donkerrode bloed. De, het weefsel van de huid vertekent dat. En daardoor is het blauw. De bloeduitstortingen geldt hetzelfde. Dat zijn kapotte bloedvaatjes waaruit het bloed de weefsel instroomt. Het weefselhuid vertekent dus dat kleur, de rode kleur van het bloed. Dat een blauwe plek later geel wordt, komt doordat de stof bilirubine de, het bloed afbreekt. Bilirubine is geel. Ah. En hoe komt het nou dat de, a, dat de adel vroeger uh, uh, blauw, uh, dat ze blauw bloed hadden? Dat kwam een beetje, dat heeft ooit in onze taal gestaan, dat de, uh, de adel die kwam niet buiten. Bijvoorbeeld in de warme landen kwam oh, de adel en die hadden een witte huid. En de meeste mensen waren door de zon was de huid verkleurd. Dus de aderen van de, van de adel die, die zagen er inderdaad blauw uit. Maar dat, dat komt door het weefsel wat op de huid wat we hebben. En die vertekent eigenlijk het, het zuurstofarme, donkerrode bloed tot blauw. Maar het donkerrood, het is ook gewoon bijna paars, toch? Ik bedoel, een blauwe ja, ja, ja, plek ja, ja, is eerder ja, paars dan blauw. Ja, ja, ja, vooral mensen die een hele dunne huid krijgen... als ze bepaalde salven moeten gebruiken of prednisone gaan slikken, die krijgen zo'n hele blauwe huid. Krijgen die. En dat komt eigenlijk doordat het bloed... Ja, het bloed is heel... Wat, wat we zien, het bloed, dat is mm. donkerrood. En het wordt, door de huid wordt dat vertekend tot blauw. De, de, de, het weefsel doet dat. Ja. Ja, anders kan ik het niet uitleggen. Nee, maar, maar is het is het prima verhaal. zo, Paul. En, en als je dan lekker Annika erop gaat smeren... <laughs> dan gaat het blauwe ook veel sneller weg. En dat zou je eventueel bij de drogisten aan kunnen schaffen. <laughs> bij de droog... <laughs> Wel Welterusten, Paul. Dankjewel. Doei. Succes, hè. Hoi. Leona Lewis is dit op Radio 1. Maar een hele grote hit dit. Keep bleeding. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was <middels> all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. For the very first time with you My heart melted to the ground Found something true Uh, zes jaar geleden was dit een uh, hele grote hit... Want als er dan uh, een kindje geboren wordt... dan vind ik het altijd leuk om de nummer één uit de hitparade aan te schaffen. En dat was heel raar in dit geval. Want er uh, werd een, uh, een dochtertje geboren bij goede vrienden van mij. En toen ging ik dus kijken wat er op één stond. Want ik denk, ja, dan koop ik dat singeltje. Dat kon toen nog, zo'n zes jaar geleden. En uh, dat was dus keep bleeding. Maar dat is heel raar om dat singeltje aan iemand te geven... die net bevallen is, keep bleeding. Maar goed, ze vond het niet erg. Want het was leuk om de nummer één van dat moment in ieder geval in bezit te hebben. En uh, ja, dat was, uh, dat was dus deze. Bleeding Love heet hij volgens mij eigenlijk. 0800 is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Jan. man. Hebben we nu weer een nieuwe Jan? Want ik ben nu zes Jannen verder, geloof ik. Ja, nou, ja dat kan nu. Het, van... uh, het is een echte Jan uh, donderdag. Ja. ja, ja. Uh, zeg het ik eens, Jan. Een, uh, ja. Een oplossing voor de koekenpaal. Ja, waarom, die, uh, waarom de aanbaklaag zo uh, al, uiteindelijk altijd weer eraf slijt. Ja. ja, een koekenpaal moet je schoonmaken gewoon met sopje en een stukje papier. Niet met een borstel. Oh, doen mensen dat met een borstel? Ja, en in het, uh, je moet hem direct als eerste in het auto doen, want anders krijg je bij wijze van spreken door kopjes uh, koffie, waar nog een beetje suiker in zit. Krijg je minuscule krasjes en die gaan op de duur verder. Als er eenmaal een klein krasje in zit, dan is het eindzoek, begrijp ik. Ja, klopt helemaal. Hoe weet je dat, Jan? Uh, mijn zoon is kok. Oh, en die is altijd heel voorzichtig met de koekenpan. Ja. Ah. Hey, en uh, Jan, je zit nu in de auto, hè? Gaan we even doen raad wat erin zit? Ja, ben je, ben je geladen? Ik ben geladen. Oh, wacht even, want als we raad, met die reit, we raad wat die rijds gaan spelen, dat is lang geleden, moet ik me even concentreren. Even goed invoelen. Rij je, Jan, met suikerbieten? Nee, nee. Oh. Uh, Kun je het wel eten? Nee, ook niet. Nee, dat dacht ik al. Het is iets wat je niet kunt eten en het is iets wat gemaakt is van een niet-organisch uh, materiaal. Half. Half van een niet-organisch materiaal. Nou zat ik er toch goed in de richting. Uh, dus het is half van plastic en half van hout. Mm, nee. <laughs> het is wel gedeeltelijk van hout. Het is gedeeltelijk van plastic. Ja, dat bedoel ik. Gedeeltelijk van plastic. En ja. het andere gedeelte is ijzer. Ja, dat klopt. Ja, want het is, uh, het, uh, je gebruikt het in de keuken. Dat klopt ook. Ja, het, is, uh, het zijn geen koekenpannen met anti-aanbaklagen. Nee, nee. Nee, dat zijn het niet. Uh, heb jij het thuis in de keuken ook, Jan? Ja. Ja. En uh, even denken. Het is, het is niet heel groot. Nee, maar ik heb er wel heel veel. Ja, precies. Je, hebt, je bent zwaar beladen, maar met allemaal kleine onderdelen. En. Yes. Even kijken. Het voelt een beetje aan als, uh, alsof het apparatuur is. <middels> Een bonuspunt. Fantastisch, die geluidseffecten van jouw vrachtwagen. Ja, dus het is apparatuur dat je gebruikt in de keuken. En eigenlijk zijn het verschillende apparaten. Dat klopt ook. Ja, dus het zijn magnetrons, dat soort dingen. Ja, wat heb je nog meer behalve magnetrons, waterkokers en dat soort spul? Ja, waterkokers, wasmachines staan er nog bij tussen, ja. uh, wasdrogers. Zeg maar Opweken witgoed. In voor keukens, zeg maar, en uh, keukenapparatuur. Ja, witgoed. Ja, ja, ja, ik vind het goed. Ja, ik vind het ook goed. Ik voelde het gewoon, Jan. Je leek me echt een witgoedman. Nou, nee, ik kreeg van alles. Er zit nu dus toevallig witgoed in. Ja, maar vannacht ben jij de witgoedman. Nou, nee, is goed. Nou, ga maar kijken wat ik volgende week heb. Ja, dat lijkt wel goed plan. Dan spreek ik je dan. Woe! Dag. Dag Jan, hou je veilig. Goedenacht, Kees. Ja. We <laughs> vinden dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat wel vermakelijk. <laughs> Goed, als... Dat hij toetert? Ja, het hele gesprek. Oh, nou dan bewaren we hem. Sturen ja. hem in voor een prijs. Ja. Goed zo. Zeg het dus. Ik heb een paar aanvullingen. Ja. Uh, allereerst heb uh, ik genoten van het gesprek dat je had met Marleen over de taal. Oh. Um, zij zei dat ze zelf geen uh, taalwetenschap had gestudeerd of zoiets. Nou, toevallig heb ik dit jaar, begin dit jaar, um, college taalwetenschappen en vergelijkende taal. Uh, onderzoek heb ik gevolgd. Oh. Uh, op op hbo-niveau. Wat leuk. Uh, en uh, het hele geestige was dat alles waar zij mee kwam... dat dat inderdaad uh, heel conform die colleges uh, aansluit. Dus uh, ze had het uh, heel, uh, echt heel, uh, heel bij het rechte eind. Het is een beetje autodidact. Ja, nee, ja. dat vond ik heel knap, want het is uh, een complex onderwerp. Uh, ik, ik wilde daar dit op, op aanvullen... Mm. Uh, en natuurlijk, taal is een dynamisch iets. En uh, dat is eigenlijk van jongs af aan, is het al zo. Ja. En taal is een gebruiksmiddel. Nu heb je prescriptieve regels en descriptieve regels. Oh. Ja. En waar jij steeds op zit van, je moet die regels aanpassen, dat klopt. Uh, daar heb ik je wat tegenaan, maar dat is altijd al zo geweest. Je hebt altijd taalhervormingen gehad. Ja, heb ik altijd heel vervelend gevonden. Iedere keer als we het groene boekje weer gingen herindelen, raakte ik van de leg. Ja, maar lees dus een, een, een boek uit het begin van de 20e eeuw. Ja, dat is wel en weer waar. Die oude spelling met mens, sch, dan zie je dat een taal zich ontwikkelt. Ja. Uh, en uh, de cultuur die heeft vaak moeite om dat bij te houden. Maar het is de praktijk die uiteindelijk het altijd wint en overheerst. Ja. Dus wat zij aangaf, ook al druist het tegen je gevoel in dat hun hebben en hun zijn. Mm -hmm. En dat uh, grote as of grote dan. Ja. Um, dat is uiteindelijk de, de praktijk die het wint van zeg maar, wat is voorgeschreven. Dus de praktijk, dat zijn de descriptieve taalregels. Ja. En die zullen uiteindelijk op de termijn, dat is echt een kwestie van tijd... Die zullen de overhand nemen op de prescriptieve regels. Dus die prescriptieve regels zijn zoals dat is vastgelegd. Alleen dat moet steeds worden aangepast. Juist omdat taal dus een dynamisch uh, gegeven is. Het is een communicatiemiddel. Dus, uh, maar alleen echt, er was geen spel tussen te krijgen. Die zat echt helemaal op, de, in ieder geval op, op, op die golflengte van het college dat ik heb gevolgd. Maar waarom ben je dat gaan doen, Kees? Nou, dat is in het kader van de lerarenopleiding. Oh. Deel, een deeltijdstudie. En dan uh, zit je met allemaal uh, andere uh, deeltijdstudenten die uh, het middelbaar onder onderwijs willen. Ja. Uh, Duits, Frans, Engels, Nederlands en Fries. Het is hier een Leeuwarden. Uh, uh, maar ik vond het dus een heel geestig gesprek dat zij dat zo goed heeft aangevoeld. En het ook zo goed kon uh, eigenlijk in een soort uh, Juppie-Janneke taal kon, kon uitleggen. En, uh, je had het over waterpolo, hè? Dat je niet opeens... Uh, uh, dan een andere sport gaat doen, maar mm. zo rigide is het nooit. En ook uh, met, met allerlei sporten zie je dat ook in sporten dat de regels zich met verloop van tijd zich aanpassen. Nou, voetbal. daar ben ik. Ik ben er ook altijd heel erg voor dat als je aan het handballen bent, dat er dan opeens wordt besloten dat we toch ook de korf en de <lacht> en de andere dingen in gaan zetten. Ja, want met voetbal heb je nu dus die regel dat ze ja. Uh, de lijn uh, Dat ze camera's willen ja. inzetten. Ja. Uh, maar er zijn ook uh, uh, veranderingen in de regels voor buitenspel geweest. En ook met andere sporten. Volleybal heb je dat regels zijn aangepast. Met hockey uh, met tennis zelfs. Nee, maar, maar je hebt gelijk, Kees. Je kunt op een gegeven moment met z'n allen zeggen: van luister eens, dit is veel handiger. Waarom ja. zouden we het nog op de oude manier blijven doen? Maar, ja, maar het die... is niet zo dat als mensen gewoon zich vaak vergissen. O, doordat ze, zeg maar, uh, weet je, dat als je het dan verandert... Dat ze, ze dan niet, dat ze zich dan niet meer vergissen. Als je nu gaat zeggen, ja, want dan wordt het dus groter als mag ook. Want als je nu gaat zeggen, het is voortaan gewoon groter als... dan zijn er nog steeds mensen die groter dan gaan zeggen. Nou, er was zelfs een, een, een taalwetenschapper, en geleerde... Ja. die in zijn officiële stukken Oef. consequent groter als schreef. Ja. Die zegt, het is een kunstmatig ingevoerde regel, dat groter dan. Ja. Oorspronkelijk, als je naar het Oud-Hollands kijkt, was het al groter als. Dus soms is er een spanning tussen wat er is opgelegd, zeg maar, van bovenaf, ja. en wat mensen gewoon vanuit de praktijk van de dag zijn gaan spreken. Ja. Dus die taal is een, een continu uh, dynamisch gegeven. En er zit een spanningsveld tussen die prescriptieve regels, dus wat was voorgeschreven. En wat we dan de descriptieve regels, namelijk wat je uh, door, door te, te observeren vaststelt van hoe de taal nu wordt gesproken. Hmm. Dus dat was mijn aanvinding over die taal. Ja. Nog twee andere kleintjes. Ja. Nog even uh, terugkomen op slaap mm -hmm. uh, Heel goed dat je uh, doorverwijst naar een huisarts. Alleen ik vond het nogal, uh, nou ja, zacht gezegd, uh, verbazingwekkend, dat een huisarts dan vraagt van uh, ben je... Moe. Uh, heb je geen vermoeidheidsklacht? Oh, dan is er niks aan de hand. Mm -hmm. uh, ik heb um, uh, uiteindelijk ook mij laten adviseren door een kanoarts. Die heeft dat uh, onderzocht met en weer doorverwezen. Weet je dat ik, dat vat... ik heel lang gedacht heb dat dat een arts was die in een kano zat? <lacht> <lacht> Gewoon, ja, als we het dan over taal hebben, dat ik echt, dat, nou, dat op een gegeven moment. Iemand mij heeft moeten vertellen: nee, het is niet KNO, het is KNO. Ja, heel ja. neus en oor. Sorry. Artsen, ja. ja, maar daar ben dus, je naartoe gegaan. Ja, dus als in je een wil, kano. iemand hebt, zegt: Nou, vraag aan je huisarts en doorverwezing naar de KNO-arts. Ja. Wat een huisarts die dat afdoet met: van, Heb je geen vermoeidheidsklachten? Die, ja, ik vind die verstaat zijn vak niet. Nee. Je moet het, moet het uit buitengewoon serieus nemen. Het is een buitengewoon ernstige aandoening. Ja. Die kan leiden tot hersenbloeding en hartaanval op lange termijn. Dus als je er op tijd iets aan doet. Dan kun je wat dat betreft nou, je, je levensduur aanzienlijk verlengen door daar serieus mee om te gaan. Daar moet je niet mee gaan prutsen. Ja, en dan is het soms niet eens de vermoeidheid. Maar gewoon dat je nee. je niet... Sommige klachten kunnen daar weer vandaan komen. Ja, ja. Nou, ik, heb, ik heb een extreme vorm van slaapapneu. En ja. mijn vrouw die, die wijst me erop dat... Uh, ik heb, je hebt helemaal zelf niks in de gaten. Nee. En ook geen vermoeidheidsklachten. Maar ik had 43... Uh, ademhalingspauze van ongeveer 43 seconden 40 seconden ongeveer per uur, nou is extreem hoog ja, nou moet niet ja. ook iedereen schrikken die, die wel eens moe is maar dat is, ja, ja. Uh, je maar moet, je moet, vindt... als je denkt dat je, dat je stopt, even stopt met ademen dan kan dat en dan ja. moet je echt gewoon even naar de huis. Er huisart. zijn verschillende methodes om dat aan te pakken en ik ja. heb dat nu ongeveer teruggebracht tot, tot 4 tot 5 in het uur goed zo Kees, alleen je slaapt niet ja. ja, nu even niet want ik ben oh. bezig iets, iets uit te zoeken en nog wat te bestuderen. Oh ja, dan is het goed en heb ik nog een, als laatste een punt over het woord knecht. Ja, uh, ja dat, uh, het is waar dat het vaak in negatieve zin wordt opgevat. Mm -hmm. En ook dat is afhankelijk van de context van het woord, het ja. gebruik van het woord. Maar vergeet niet dat knecht, uh, en dat zie je in het Engels woord knight, uh, dat schrijf je ook met een k, en IG. Ja. oorspronkelijk ridder betekent of heeft betekend, dus ja. knecht. Waarmee je eigenlijk, zelfs ridders waren natuurlijk eigenlijk knechten van de koning. Ja, het woord ridder ridderlijk is niet per se negatief. Misschien, we mogen in dit programma... Dit is een Zwarte Piet-vrije uh, zone vannacht. Ja. Dus we mogen niet over Zwarte Piet uh, nee, beginnen. Nee, ik ook niet. Over nee, ik ook niet maar ik, met dat paard en zo is op zich Sinterklaas en de ridders helemaal niet zo'n slecht idee. Nee. nee. Goed, dankjewel Kees. Ja, dat was mijn aanvulling. Goeienacht nog. Ja, dank je. Doei. Richard. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Richard. Astrid, over, over de, de, de taal. Ja. Ja. Waarom ben je blij met de, de nieuwe turbo-taal? Ja, turbo-taal is tof. Ja, ja, mij denkt het. Wat? Dat is vernieuwing, vernieuwing van taal. Ja, dat is vernieuwen van taal inderdaad. Maar dat wil niet zeggen dat het correct is als je even met twee F's schrijft. Nee, oké. Okay, maar maar je, je bent een taalpuriste. Ik ben wel een beetje een taalpurist. Ja, dat is wel waar. Ja. Goed. Dankjewel, Richard. Nee. Oh. Nee. Jawel. <laughs> nee, jawel? Ja. Oké. Okay. Ja, maar ik had een Duits plaatje aangevraagd. Ach, echt? Welke dan? Ja. Gewoon een Duits plaatje? Ja, op de radio ook. Op de radio? Dan had je weer op, op, op, op, opmerkingen op. Oh. Ja. Goed. Maar als je nou Arnold Groenemeijer... Ja. Harald Groenemeijer, ja. Nee, toen niet. Oké. Okay. Nou, dag Dag Richard. Dag. Dag. 0800-1121. Je kunt bellen met vragen en met antwoorden natuurlijk. Die zijn zelfs erg welkom. Nachtzuster. Een programma van Max.